9 uur. Door al negens met het NOS-journaal. De dividendbelasting is juridisch prima houdbaar... en niet discriminerend voor buitenlandse beleggers. Dat zegt de advocaat-generaal van de Hoge Raad... waarmee een belangrijk argument voor het afschaffen van de dividendbelasting... uit handen van het kabinet wordt geslagen. Volgens staatssecretaris Snel van Financiën... lopen er 7000 rechtszaken van buitenlandse fondsen... over verzoeken om teruggaven. In het ongunstigste geval zou Nederland 1,7 miljard euro moeten terugbetalen. Maar volgens de advocaat-generaal is dat dus niet waar. Greenpeace noemt het nieuwe klimaatrapport van de VN... een allerlaatste waarschuwing en een kans om desastreuze opwarming van de aarde tegen te gaan. De milieuorganisatie vindt dat Nederland vol moet inzetten op andere energiebronnen... zoals waterstof en warmtepompen. Het klimaatpanel van de VN schrijft in het rapport dat de aarde niet twee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 Gisteren werd bekend dat hij eind vorige maand bij aankomst in China is gearresteerd. Tot gisteren was hij spoorloos. Meng was ook lange tijd staatssecretaris in China en een kopstuk binnen de communistische partij. Inmiddels is hij afgetreden als directeur van Interpol. Het weer vandaag droog en zonnig, 15 tot 17 graden. Morgen nog wat meer zon, soms wat hoge sluierbewolking en dan kan het 22 graden worden. De rest van de week verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De vertraging begint af te nemen in de regio. Op de A1 Amersfoort Amsterdam nog een kwartier vertraging tussen Baren en Naarden. Een vijf kilometer file op de A2 Utrecht Amsterdam tussen Maarsen en Breukelen. Op de A2 Amsterdam Den Bosch twintig minuten vertraging tussen Breukelen en Utrecht. Op de A4 Den Haag Amsterdam een kwartier tussen Knopend Hoek en Knopend de Nieuwe Meer. Op de A10 Koenplein richting Amstel tussen Slotermeer en Amsterdam Oost-Zuid vijf minuten vertraging. A27 Almere Utrecht tussen Hilversum en Beeldhoven vijf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 Single van de Pointer Sisters en Happiness. Werd het 7 over 3. Welkom terug bij Zandvoort op Zaterdag. En we hopen dat die sluierbewolking van Cor de Rijn nog even wegblijft. En dat we nog even lekker kunnen genieten... ook in dit uur van de zon hier in Zandvoort. U twee van Zandvoort op Zaterdag. En volgens mij gaan we het druk krijgen, Cor. Ja, want ik heb een aantal interessante en leuke berichten. Zoals je weet heb ik een website... nostalgisch Zandvoort op Facebook. Ja? En daar kwam een oproep op. En dat is een Wayne Woeliever, die is nu 75 jaar en die woont in Pennsylvania in de Verenigde Staten. En die zoekt een Zandvoortse vrouw met de naam Helen of Helena. En in 1963 verhuisde Helena naar de Verenigde Staten. En daarvoor werkte uh, Helena of Helen voor de American Air Force Base in Wiesbaden. En Wayne Wuliver, die was daar gestationeerd en die heeft toen kennis gemaakt met die, met die vrouw. Nou, en toen die vrouw dus in 1963 naar Amerika vertrok... en die man komt uit Amerika... Uh, is hij eigenlijk het contact verloren. En hij is nu 75 jaar. En hij is gewoon getrouwd en met zijn vrouw woont hij daar in Amerika. En hij wil graag weer contact hebben met die Helen... die dus ook in de Verenigde Staten woont. Nou, nou hoopt hij dat er in Zandvoort nog familieleden... of familie woont van die Helen die dat misschien herinnert. Hè? Want uh, Helen die werkte dus ook daar in Wiesbaan. Mm -hmm. En hij uh, nou, is in 1962. Dan heeft hij een verhaal opgeschreven dat hij uh, het, het huis heeft bezocht van Helen in Zandvoort. En dat ze een fietstochtje hebben gemaakt. Toen stond het uh, 1 april uh, standbeeld, dat stond al op de boulevard. En hij weet dat ze een drie, vier straten van de boulevard of woonden. En hij weet er eigenlijk helemaal niks meer van. Ook zijn, uh, de familie van Helen. Uh, Moeder, één broer. Uh, hij weet daar niks meer van. Maar hij wil heel graag weer contact hebben voordat het te laat is. En hij heeft dan het e-mailadres opgegeven. Nou, het is uh, Burgman 6501. Apstaartje Verizon.net. En uh, ze kunnen ook in het Engels reageren. Dat is via de website. Uh, e-mailadres e daarvan is info: apastaartje dan kun je gewoon in het uh, Nederlands reageren. En even Facebook uh, raadplegen. Ja, het uh, berichtje dat staat op uh, diverse websites. En uh, onder andere ook op nostalgisch Zandvoort. En het is natuurlijk erg leuk als wij misschien kunnen bemiddelen... of in ieder geval iets in gang kunnen zetten... dat die mensen weer met elkaar in contact komen. Want ze wonen in hetzelfde land, alleen het is een heel groot land. Oké, okay, nou het zou mooi zijn uh, als het uh, lukt, uh, Cor. Ja. Verder euh, heb ik nog een berichtje over een unieke strandwandeling voor hulphonden in Nederland. Dat is morgen op zondag 7 oktober en dat heet The Big Walk. Het strand van Zandvoort is op deze dag het decor voor een unieke hondenwandeling ten gunste van de hulphond Nederland. Hondenliefhebbers en hun trouwe viervoeters nemen dan deel aan de eerste editie van deze unieke wandeling op het strand van Zandvoort. Hulphond Nederland roept alle honden en baasjes op om mee te doen aan de 5 kilometer strandwandeling. Met hun deelname steunen zij de opleiding en inzet van de hulphonden. Met een donatie van 10 euro... kunnen hond en baasje op 7 oktober deelnemen aan The Big Walk. En de website daarvan is www.thebigwalk.nl. En het begint al bij standpaviljoen Tijn Akerstoot in Zandvoort. De start en de finishlocatie voor de wandeling. Voor de minder valide deelnemers is een route uitgestippeld over de boulevard. Nou, op het keerpunt na 2,5 kilometer... kan elke hond een pootafdruk achterlaten bij de Big Walk of Fame... Ook wel erg leuk. Alle deelnemende honden ontvangen bij de finish een gesponsorde goodie bag. Nou, het wandelevenement begint dus morgen om 12 uur en duurt tot 3 uur. En de Big Walk wordt gesteund door alle betrokken ambassadeurs van Hulp Hond Nederland. De Big Walk: lekker uitwaaien met je hond op het strand en tegelijkertijd het goede doel steunen. Nou. Mooie kan toch niet? Zo is het. www.thebigwalk.nl voor uh, inschrijving en uh, meer informatie. Nou, we krijgen een uh, druk uur, want we gaan uh, zo dadelijk met Joop van Ness, uh, contact opnemen. Verder met uh, Roy van Buringen bij uh, uiteraard uh, de Korendag in de protestantse kerk. En we gaan naar Willem van Ness op circuit voor de finale races. Dus wij zijn er klaar voor. Uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Mr. Worldwide infinity. You know the roof on fire.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 Ditmaal draaien we hem niet helemaal af. Deze van de pitbull en de fireball. Want we gaan over naar het veld. Joop van Es is, is vanmiddag bij de wedstrijd die daar gespeeld wordt. Vanaf drie uur volgens mij, Jab, de wedstrijd SV het zaandam Inderdaad, inderdaad, tegen SV stomvoort En de dumme man die gespeeld wordt, schiet de, uh, de spits van uh, Zaandam. En dan moet ik heel even kijken hoe die zo'n goede man heet. Dat is uh, Zerdar Ortuk. Die scoort 0-1. Dus Sanders het achter. Zandvoort de is deze competitie niet goed begonnen. De verwachtingen waren heel hoog gespannen na de, de, echt het grandioze seizoen van vorig jaar. En um, ja, men zou wel even doorstomen naar de eerste klas. Nou, tot nu toe is dat niet echt goed gelukt. Want het is dan de tweede thuiswedstrijd. De eerste ging met 0-1 verloren. De uitwedstrijd vorige week was met 1-1 gelijk gespeeld. De Zandvoort heeft één punt uit twee wedstrijden. En dat heeft Dam ook. We staan dus echt op de tiende plaats. en uh, ja, We moeten dus zien dat we vandaag gaan winnen, want het is echt hard nodig eens een keertje dat Zandvoort uh, nu uh, de punten gaat pakken. Zandvoort is compleet. Voor het eerste seizoen is het compleet en de competitie begonnen met uh, uh, Berg Belenkamp, met bijvoorbeeld Jesse Daan en uh, met, uh, want het werd gezegd dat hij gebaseerd was. Met uh, Butwater, maar die is gelukkig niet gebaseerd, die speelt mee. En het is, uh, ja, het, stond, het is de eerste 10, 12 minuten toch wel behoorlijk aanwezig geweest. Hij heeft maar kansen gehad, uh, die niet kunnen scoren, want anders had hij hem wel gemeld. En nu net zojuist was het een, een uitgespeelde kans voor uh, Zaandam. En met de 1-0 gema gemaakt, de 0-1. En daar, oh! De 0-2. De, de 0-2. Nee hè? Oh jee. Ja. Ja, het is ongelooflijk. Er gaat een hele snelle aanval over de linkerkant van Zandvoort. En uh, die jongen wordt niet goed aangepakt, kan een kapbeweging maken in het uh, 16 meter gebied. En ziet de type van Zandvoort, Dan Kerkman, uh, dat hij niet in de hoek kan komen. Speelt hem precies mooi in die hoek. En uh, ja, het is uh, 0-2 nu al. En we spelen pas in de 15e minuut. Um, we moeten die eventjes, uh, soms moet je gaan herpakken, denk ik. Want uh, dit gaat niet goed. En uh, hoe dat gaat gebeuren, dat heb ik straks wel voor je mee, Rob. En nu weer terug naar de studio dan. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, ja, inderdaad maar hopen dat uh, SV Salford de draad weer kan oppakken. Straks meer van Joop van S daar vanaf Duintjesveld.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 Love En dit soort muziek ga je nog veel meer horen op je eigen lokale radio. ZFM 24 uur per dag muziek en informatie. En ditmaal de single van uh, Petula Clark en uh, Downtown. En dan uh, moeten we deze hebben. En dan uh, gaan we zo dadelijk weer over naar het uh, circuit toe. Naar Willem van deze De finale races die uh, dit weekend op het circuit verreden worden. Maar eerst deze. Niet meer gedraaid op de radio en helemaal niet hier, hier in Zandvoort. Dus we draaien met plezier op de zaterdagmiddag. Zandvoort op zaterdag met de Pesadena's. En riding on the train. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En we gaan weer eens even luisteren naar Willem van deze. Want uh, die uh, is vanmiddag uh, aanwezig op het circuit bij de finale races. En als we dan naar die klassen kijken die uh, nou als het goed is rijdt, Willem. De STWC. Een beetje een rare naam eigenlijk hè voor een uh, klasse. Ja, nou uh, ja, het is een afkorting uh, van uh, super uh, toewagen. Uh, dus ja, dat verplaat een hoop uh, voor de naam. Ja, ik zag alleen die laatste twee letters. Ik denk, hm, vreemd. <laughs> nee, maar ze hebben het woordje super. Uh, ja, we hebben ook nog aan toegevoegd. Nee. Het is ook uh, super. Uh. Helemaal goed. Ja, wat zijn uh, wat oudere auto's en, uh, maar wat zwaarder dan die harkies. Uh. Ja, ja, dat kan je wel stellen. Ja, we zien hier toch uh, auto's uh, die uh, knaphard uh, over het circuit gaan. Ook uh, die harkies gaan wel hard maar deze zijn nog net even een uh, klap harder. Uh, het zijn ook meer uh, richting GT-auto's dan uh, toerwagens uh, die hier tussen zitten. Maar goed, het uh, ging uh, goed ook voor uh, Henk Thuis. Uh, ik denk uh, toch het moment dat jij uh, dat liedje opzet, uh, dan weet ik dat ik bijna thuis ben. Want heen thuis, uh, ik vertel het al, de man van uh, Pole Position uh, had problemen om weg te komen uh, tijdens de, de warme ronde. Het gevolg was dat hij vanuit de pitstraat uh, moest starten. Nou, met 30 auto's heb je dan een hoop uh, werk te doen. Je wil je toch nog op het podium eindigen. Hij was uh, uitermate goed op weg. Op een gegeven al op de vijfde positie. Maar uh, uiteindelijk moest hij zijn auto toch... Uh, bij uitkomen, uh, met, uh, ja ik ga er vanuit een uh, technisch probleem, anders uh, ga je daar niet parkeren. Dus heen thuis, uh, ja, die kan naar huis. Uh, oh, dat had ik beter niet uh, dat plaatje kunnen draaien. <laughs> die kan naar huis zonder uh, bekers. In ieder geval zaterdag. Morgen reizen nog een reis. Dus wie weet, uh, gaat het hem dan wel lukken? We zien nog wel aan de leiding... Uh, de etiek van uh, Koopman uh, Arendt. Uh, en die rijdt uh, met een BMW uh, Z4... Op de tweede plaats uh, zien we dan terug, uh, inmiddels is dat uh, Koen de Wit. Die rijdt even eentje in een en, uh, BMW. En derde zien we terug een uh, Porsche En die wordt uh, bestuurd door Henrik Rutner. Die is een race over uh, 50 minuten. En dan kijk ik even de klok nu uh, die meetikt uh, hoe lang ze nog gedaan hebben. En we hebben nu uh, exact nog zeven minuten gedaan in deze race. Ja, het leuke is, uh, Willem, we kijken even met een schuin oog uh, mee met, uh, met de race op www.circuitzandvoort.nl slash nl pitcam, want daarop kunnen we ook de race volgen. Of gewoon via de CFM app. Veel makkelijker. Ja, wat wilde je zeggen, Koor? Ik wilde niks, ik ben weer sprakeloos. Je bent ook weer veel sneller dan ik dacht. En we gaan een speciale, aangepaste versie draaien... zo met van de deurzakkers... met doe thuis de hartelijke groeten als hij af is... maar dat zullen we nog niet. Ja, die plaatsen. Nou ja, als je vrouw staat hier... niet de groeten thuis te doen, maar ja... Thuis, vaak heel snel, maar vaak uh, behoort hij ook uh, met zijn bully de tot de uitvallers. En niet omdat hij uh, crasht, zo, maar met technisch mankement. Ja, dat kan gebeuren, Willem, toch? Ja, ja. Zo is het. Nou, vandaag heb je nog, uh, nog volgens mij twee andere races op het uh, programma staan. Ja, want uh, we hebben eigenlijk tot nu toe... Uh, ja, historisch gezien zal ik maar zeggen, maar hierna gaan we over op een race met toch wat modernere spullen. En dat is ook een race om naar uit te race voor het Northern european gt GT4-kampioenschap. En daar vinden we onder andere terug een McLaren, maar een auto te noemen. ...die uh, daarin uh, meestrijdt. Uh, we zien daar ook aparte auto's in, uh, zoals de KTM, x uh, Ja, het zijn bijzondere auto's. KTM eigenlijk een uh, motorenbouwer uit o Oostenrijk. Uh, maar die bouwt ook uh, hele leuke en vooral uh, snelle auto's. Uh, die kan zo gt uh, VT-kampioenschap uh, ook goed voor de dag komen. Oké, okay, ja, dat is uh, eigenlijk ja, de, de grootste race die nog gaat plaatsvinden. Een race over een uur, als ik het uh, goed heb. En die ja, gaat, uh... een race over een uur, ja. Met uh, twee uh, rijders uh, per auto. Grootste race, niet qua deelnemers. Want grootste race, uh, qua deelnemers, eerder later dan nog. Uh, dat is uh, de Youngtimers uh, Trophy. En daar zijn ruim uh, 40 uh, plus auto's die daarvan staan. En daar zijn ook hele uh, bijzondere auto's in. Ja. Ook weer het oudere spul, maar dat vinden we onder andere uh, twee trapband, Lada, nou ja, en zo'n soort uh, auto's. Oh, dat, gaat, dat gaat een mooie reis ja, worden. Natuurlijk, ja, ook dat <laughs> gaat leuk worden. Zeker, nou uh, Willem, heel veel plezier, dankjewel voor dit moment. En we komen later in de uitzending nog een keer uh, bij je terug, daar op het circuit van Zandvoort. Oké, tot Oké, tot zo. En dan gaan wij weer een uh, lekkere plaat draaien. Hier is uh, Oasis Wonderwall.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 is van Oasis en The Wonderwall. Nou, drie minuten overal alle vier. Cor zit er al helemaal klaar voor. Want er is de komende dagen weer heel veel te doen hier in Zandvoort. De evenementen, koor, Ja, de evenementen. Er is nog steeds tot en met 28 oktober de expositie van Zandvoort tot Le Mans... in het Zandvoortsmuseum. En dat is echt de moeite waard, want het is een hele leuke expositie. En zeker als je gek bent op rezen. En dat is nog maar tot 28 oktober. Dus u heeft nog een aantal weken en dan is het echt over. En er is heel veel moeite uh, erin gestoken om dat allemaal uh, op te richten. En het is echt, echt de moeite waard, dus we gaan er even naartoe gaan. En de finale races zijn natuurlijk vandaag en morgen zijn die aan de gang. Uh, de 12e korndag is aan de gang en daar komen we zometeen op terug. Nou, verder is er op 7 oktober uh, de toneelgroep Vondel... die speelt een moord in de coulissen. Die waren vanochtend ook bij uh, Goedemorgen Zandvoort. En het is een Haarlemse toneelgroep... die een beetje de vleugels heeft uitgeslagen. En die doen het in de krocht. En ja, maar allemaal in goed overleg, hoorde ik. Allemaal in goed overleg. Ze hebben geen afgunst. en uh, Ze gaan ook zelfs binnenkort mensen aan elkaar uitlenen. Omdat er natuurlijk altijd een beetje een gebrek is... aan goede uh, hoofdrolspelers. Nou, verder is er morgen de Big Walk. De grote hondenwandeling op het strand. Daar hebben we net over wat over gezegd. En dan hebben we op 7 oktober ook het Haarses Amazing Spectakel in het wapen van Zandvoort. En dat begint op 4 uur s middags. En duurt tot vanavond als avonds 7 uur. Niet vanavond, maar morgenavond. Nou, 13 oktober is er de Veteranendag. Daar gaan we straks nog wat over vertellen bij Standpavillon Talassa. Dat begint om 11 uur s ochtends. En om uh, 14 oktober is het concert Coro Cantoro in Theater de Krocht. Ook daar hadden we bij Goedemorgen Zandvoort een heel leuk uh, man met een elektrische uh, gitaar. En die ging een liedje zingen. En uh, dat kwam allemaal nog redelijk goed over ook. En uh, dat is echt leuk om naartoe te gaan. Ja, en dan hebben we natuurlijk alweer op 18 november, ik wil het toch even noemen... De intocht van Sint-Nicolaas. Met Zwarte Pieter. Met Zwarte Pieter in Zandvoort. En uh, dat gaat natuurlijk op de oude manier. Daar gaan we natuurlijk later aandacht uh, aan besteden hoe dat allemaal uh, gaat verlopen. Maar we gaan even schakelen naar de Protestantse Kerk. Want uh, daar is het discothema van de Koren aan de gang. De twaalfde Korendag alweer. En Roy van Buringen die staat daar en die gaat weer even ja. wat vertellen, Roy. Ondertussen zit ik in mijn bierthoekje. Oh jee. <laughs> nee, ja. Dat was nog alleen in de katholieke kerk? <laughs> ja, dat is waar, dat is waar. Hey, uh, ja, op dit moment is er een de popcorn uit uh, Weesp uh, aan het, uh, aan het uh, zingen. En uh, hartstikke gezellig, van Nederlandstalen tot aan disco Classics natuurlijk. Want daar draait het natuurlijk uh, om. Zoals ik net al zei, het is hartstikke leuk, gezellig aangekleed. Er is extra, uh, ja, extra tijd besteed dit jaar aan social media, ben ik achtergekomen. Tijdens de show worden er allemaal leuke prijsjes verdeeld aan mensen die tijdens de show reageren op foto's en filmpjes van uh, de Korendag 2018. Dus ja, nou, uh, even, even, mag ik even storen, hè? Ja. Nou uh, heb ik ook vernomen dat uh, inderdaad uh, de beachpopzingers ook een uh, mooie prijs hadden. Die ze volgens mij vanmorgen hebben weggegeven. Een uh, boodschappentas. Ja, dat klopt. Inderdaad, iedereen kreeg, kreeg een uh, loodje bij uh, binnenkomst. De eerste paar mensen die binnenkwamen. En uh, daar vanuit die loodjes ja, is er een, een grote tas uh, met boodschappen uh, verloopt inderdaad. En ook uh, lekkere hapjes die ze vandaag uh, kunnen nuttigen daar in de kerk. Ja, er zijn hapjes te nuttigen, maar ook drankjes te koop. Eh, ik ruik de soep al, dus eh, ik denk dat het helemaal goed komt. Ja, als je vanavond hier komt, dan kun je je buikje rondeten. En vanavond de grote afsluiters dan rond kwart over negen, half tien. Ook daar is iedereen van harte welkom. Entree gratis. Ik kan gewoon binnenlopen bij de protestantse kerk. En volgens mij zit het altijd bommetje vol dan. Ja, nee, dan... dan... Als laatste is er wel een hele grote afsluiting. En uh, wat ik heb uh, vernomen, dat er ook nog uh, speciale dansers uit Zand gaat komen. Dus uh, dat was wel leuk. Nou zeker. Ik hey, blijf uh, lekker daar in de protestantse kerk. En uh, ja, jij spreekt daar ook diverse mensen. En dat kunnen we ook uh, nahoren of uh, naluisteren op de, op de radio. Zeker weten. Bij Gier van Blunch komen we zeker er nog op terug. Oké, okay, dankjewel Roy voor dit moment. En veel okay. plezier daar. Yes, hoi. En ik heb weer een plaat. Kan je even lekker meedansen, Roy? Lekker hoor. Ja, de Nolan Sisters in de mood voor dancing. Het is juist collega Roy van Beuringen... die bij Korendag vandaag aanwezig is. Lekker meedansen met de muziek van uh, al die koren... die daar uh, vandaag uh, optreden. Het thema disco vandaag... dat we ook deze disco klassieker voor je draaien. <lacht> Wij gaan weer over naar Duintjesveld. Joop van Nes, ik hoop dat het wat beter uh, gaat... met S.V. Sanfoort. Nou, daar zit ik grote vraagtekens bij Rob, Want het gaat echt niet beter. Uh, sterker nog, Zandam heeft twee dotten vakanties gehad... die ze gelukkig ontzettend hebben geholpen. Het twee kleintjes denk ik hooguit maar het uh, uh, probeert het wel waar die ploeg van saandam met dame over hun rechterkant tussen soms van links die die dat is heel snel dat uh, zit een ge snelle spelers maar dan gaat san voor naar naar zijn werk En dan en hij die bal op uh, hij komt bij naar zijn berg berg over de achterlijn en dan wordt een corner, uh, voor een corner sorry. ik moet even kijken want dat was niet uh, dat was uh, oliver rifa die dat uh, die bal voorgaf en Berg die kon hem dan alleen maar tot corner werken. Meer niet. Die gaat hem nemen daar. Even kijken. Nijsa Kastine, vanaf uh, rechts. Ja, de linkerkant. Maar met, met rechts gaat die bal komen. Komt hoog in het doel en wordt weg door de keeper. Weggewerkt uh, door de verdediging van Zaandam. Uh, en nog is Zandvoort niet de bal, Er zit nog steeds niet. En sterker nog, Sandam kan gaan opbouwen. Over de uh, rechterkant van Zandvoers. Wordt er helemaal teruggeveld naar de keeper, maar vanaf de middenlijn, de soms blijkt blijkbaar niemand vrij en de bal gaat nu weer in het spel gebracht worden door de keeper van Zandam. en dat is uh, Sam Bolt. En hier ligt de speler van Zandam op de grond en daar wordt dus uh, de bal op het over de zijlijn gewerkt uh, om de verzorging mogelijk te maken. Uh, er wordt ook betreden, gaat iemand uh, warm lopen. Ik, ik, heb, ik heb geen idee wat er gebeurde, want het was gebeurde van de bal af. Ik was de bal aan het volgen. Ik weet niet wat hij gedaan heeft. Misschien heeft hij zich verstopt. Ik weet het niet. Hoewel verstappen op een, uh, een uh, kunstgrasveld, dat lijkt me erg moeilijk. Of je moet het verkeerd op je uh, benen terechtkomen. Terecht In ieder geval is er verzorging. Uh, het spel ligt er stil, we spelen in de 40e minuut en uh, straks misschien nog even voor het einde van de eerste helft terugkomen en uh, nu naar, naar de studio dan. Ja, jij hebt het al verstappen, maar die uh, zien we morgen weer in actie uh, Joop. <laughs> ja, op ja, de derde plaats. <laughs> Oké, okay, dankjewel hè. En uh, zo meteen komen we bij je terug voor het slot. Ja, graag tot zo. Uh, Oké, okay, hoi.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 De ziel van Omi en de cheerleader. Ja, we gaan weer naar Duitsersveld, naar Joop van Is. Het slot van de eerste helft, Joop. Inderdaad, Rob, we in de 44e minuut en het is nog steeds 0-2. Zojuist had het een, een mooie kans. Een prachtig mooi schot vanuit Artil dat ze uh, echter een uh, behoorlijke richting miste en gewoon recht op de keeper afging. Ja, en de softballman die, die bal wel. Sams is nu in ieder geval in balbezit. Was in balbezit, moet ik zeggen. Want dat verlies Kastenvriesen. We maakte daar even kijken. Uh, wie is dat? Sams maakt in ieder geval iemand overtreding. Ik ga even niet zien wie. Ik denk dat het uh, Dylan Kreugen was. Ja, we verder. Nee. Nou ja, het, is, het gebeurt aan de andere kant van het veld van mij. En dat uh, de bal uh, ligt uh, zo een metertje of uh, 10, 15 van het strafstofgebied van Sans af. Dus Sandam is weer in de aanval. Sandam nou, is, denk ik, zo'n 75% van de eerste helft, misschien ietsje minder, in de aanval geweest überhaupt. Het uh, is dus een behoorlijk sterke ploeg, blijkbaar. Alhoewel ze vorige week met de 5-2 uh, echt op een donder hebben gekregen op ons gezegd. En het Zandvoort 1-1 uh, gelijk speelde. Dan gaat die bal weer de verdediging uit. De Neidseberg kan er niet bij komen. Er wordt verdedigd door de nummer 4, en dat is uh, Iwan Akswijk. En die gaat daar helemaal door en die schreef daar een diepe paas. En... Die bal wordt daar weggewerkt. Nee, hij is nog steeds in de zit. En daar is een overtreding gemaakt, denk ik, op de rand van het 16 meter gebied van Zandvoort. Op uh, dezelfde uh, uh, Akswijk, die daar op de grond ligt, de rollenbollen. Hij kan wel opstaan, wat gaat er nu gebeuren, wat gaat die schrijf te doen? Hij roept iemand bij zich, en ook die chimvie eigenlijk, dat is allemaal weg hier vandaan eigenlijk. In ieder geval er komt er geen kaart Dat was Milan Berk-Belenkamp. Die zal waarschijnlijk overtreding gemaakt hebben. En die is waarschijnlijk niet meer eens geweest. En nu gaat de scheidsrechter een negen passen afmeten. En de muur van zand wordt op een afstand zetten. De bal gaat genomen worden door de nummer 8. En dat is Luc Steenkamp. met Rechts vanaf de linkerkant. Ja, die kan er dus omheen draaien. ben benieuwd. Hele harde bal en gaat via de muur van Zandvoort over de achtlijn. Dus corner voor, uh, Zaand, uh, voor Zaandam voor Zaandamp. Hij heeft tijd nodig. Er komt een nieuwe bal in het veld. De bal is ver weg. Uh, die wordt weer aan de zijkant gelegd, want de bal is ondertussen weer terug. Zo gaat het lekker door. En maken we die 45 minuten dan helemaal vol. Overigens staat die 45 minuten al een poosje op het bord en loopt nog steeds een speler van Zaandam zich warm. Uh, daar gaat hij de corner komen. Komt hij aan? Binnen, ja goed weggekocht door Zandvoort, maar in de voeten van Sandam. Sandam in de aanval. En dan gaat hij een goede draai. Dat is, oh ja. Ja, ja, ja, ja. Lucas Wijkstra van Sandam maakt nog voor de rust 3-0, of moet ik zeggen 0-3. Het is niet anders. De verdediging van het zag er weer niet goed uit. Het is nu al bij de derde doelpunt vandaag. Geen idee waar dat al ligt. Uh, aan elkaar weten dat geloof ik niet in. Want het seizoen is toch al een poosje bezig. Met 2 een met elkaar. <gibij> Heeft hoeveel wedstrijden gespeeld in de vorm van bekerwedstrijden. En voor de uh, Midwest Cup. Dus dat is uh, een beetje flauwekul. Wel is uh, gelukkig. Vind <lacht> ik. Mila Bellen komt vandaag er weer bij. Die is geblesseerd geweest. En daar wordt, uh, even kijken, Koen uh, Magielsen, wordt daar uh, onderuit gehaald, een vrij schop van Zandvoort, op de helft van Zandappel. Koen blijft liggen, Zo te zien, is het Koen, ja. is het überhaupt? Ja, dat is Koen Magielsen. hij heeft geen verzorging nodig, dus Zandvoort mag die bal gaan nemen. Wat gaat er mee gebeuren? Ja, alle luchtmacht van Zandvoort gaat naar voren toe. En dan gaat die bal breed gespeeld worden. Waar is het je, Kerstien? Kerstien, naar, wit uh, water, water aan de rechterkant van het veld. Er een diepe bal, een hoge bal. En de keeper kan er net niet bij, dus het doet het! Nee, nee, nee, rakelings langs, rakelings langs de buitenkant van de paal. Wel was een schitterende bal van Butwater. Hij zag het heel goed, kon het dit niet plaatsen, dit niet goed genoeg plaatsen. En ja, het is dus helaas geen want in ieder geval een corner van Zandvoort. Gaat hij komen. En daar is de keeper weer bij, met de stompen. Butwater, aan de linkerkant weer. Aan de rechterkant moet ik zeggen. Het gaat pingelen, dat doet hij bijna altijd, en dan gaat hij een hard schot en dat hier via een been van de verdediging van de achterlijn Dus opnieuw een corner van Zandvoort. En ondertussen blijft die tijd nog 45 minuten staan en Zandvoort krijgt nog even een kans. De laatste kans denk ik voordat de eerste helft ten einde is. Door deze scheidsrechter even kijken hoe heet hem, want dat kunnen we ook vinden tegenwoordig, Niels Bob. Ik Nuitjeberg laten lopen en daar wordt het afgevoten inderdaad voor de eerste helft. Vanzer staat met 0-3 achter en dat is uh, een behoorlijke verrassing, denk ik. Ja. Een dramatische eerste helft, uh, Joop. Ja, absoluut. Nou ja, hopen ja, dat ze uh, straks toch wat kunnen doen. Ja, volgt ook niet goed genoeg. Er, er wordt te veel gepingeld, het zijn te veel eindsmoedgangers... die hun eigen ding willen doen en vergeten ze toch wel het overzicht... en het proberen om een andere speler te bereiken die misschien wel beter staat. Dat is de constatering, denk ik, in deze rust... Ik en, en, ben bang dat uh, Tessonier dat ook gev gevonden heeft, of zal vinden. En dat er na de rust een geterkt Zandvoort weer terug zal komen. Het is nodig. Dankjewel Joop. En uh, straks na de rust komen we uiteraard weer uh, bij je terug. Voor het vervolg van uh, deze wedstrijd: SV Zandvoort tegen Saint-Dam. En we staan 0-3 achter. Durven bijna niet te zeggen. Mijn maar op. het is uh, echt waar. Het is wel heel erg veel. Ja, ja heel veel. Is dus werk aan de winkels zo dadelijk, de tweede helft. En die gaan we meenemen ook weer tussen 4 en 5 bij Zonvoort op zaterdag. En lekkere muziek op de radio. Laat het zonnetje maar schijnen met Nick Curso. Terwijl ik deze plaat van Nick Curcio draai, kan ik bijna geen scherm meer lezen hier in de studio. Die zon die schijnt erop, hè, de hele tijd. Ja, dat want let the sun go down on me. Zo heet die plaat dan ook nog. Jodan Nick Curcio inderdaad een uh, lekkere gauwouwe zo op de zaterdagmiddag. Vanmiddag uh, Albert Jan even ingeruild voor Koord uh, draaien, want uh, Albert Jan is uh, twee weken afwezig in verband met het uh, Spanje-bezoek. Dat betekent dat ik volgende week weer moet. Ja, jij moet, jij moet weer aan de bak. <laughs> Wat heb je nu voor ons? Ja, volgende week zaterdag 13 oktober is er de Zandvoortse Veteranendag. En die staat in het teken van het thema veiligheid. De Zandvoortse Veteranen treffen elkaar aan in standpaviljoen Thalassa. En voor het thema heeft het Veteranencomité Zandvoort de veteranen ondernemer Martin Lipsius uitgenodigd. Maar hij kan niet. En dan hadden ze ineens een probleem. Nou, en uh, wie dit dus vanaf 11 uur gaat vertellen over de ervaringen... en hoe hij of zij dit heeft verwerkt, dat is nog niet bekend. Er wordt dus uh, druk gezocht naar een uh, alternatieve vervanger. En uh, nou, zelf hebben de veteranen die ook deelnemen aan de dag... de mogelijkheid om er een uh, persoonlijk accent aan te geven. Wie dat wil, kan tijdens de dag een toelichting geven op een foto... en waarom deze zo bijzonder of persoonlijk is voor de veteraan. Het mailen van de foto, dat kan naar Ronde Jong via IRRO apenstaartje kazema.nl En kazema natuurlijk met een C. De oude zikko. Voor het Veteranencomité Zandvoort is het wel belangrijk... om te vermelden wie er op de foto staat... en wanneer en waar de foto is genomen. Ook is het mogelijk om een ander dierbaar voorwerp... mee te nemen naar de Zandvoortse Veteranendag. En daarnaast mogen de veteranen ook familie of bekenden meenemen naar de dag zelf. Voor veteranen die met de auto komen... is de directe omgeving van Thalassa... de sfeergelegenheid en veteranen met een fysieke beperking... en die niet op eigen gelegenheid naar de Veteranendag kunnen komen... hebben de mogelijkheid dat leden van Keep them rolling hen ophalen en terugbrengen. Dat is natuurlijk alleen in de regio. Want ik weet uit betrouwbare bron dat die auto's van Keep them rolling... wel rollen, maar die kunnen niet meer 100 kilometer aan. Nee, oké. Okay. Nou, wie van deze mogelijkheid het ophalen dus gebruik wil maken... die kan dan mailen naar burgemeesterapenstaartjezandsvoort.nl of die kan bellen naar het telefoonnummer 023 5740221. Dat is niet nu op dit moment, maar uh, gedurende werkdagen. En dan krijg je Niek Meijer aan de telefoon? Ik denk zijn secretaris of secretaresse, misschien de gemeentesecretaris... maar ik denk niet dat burgemeester Niek Meijer zelf opneemt. Daar heb ik trouwens nog wel een leuk nieuwtje over. En dat is? Dat waarschijnlijk Niek Meijer binnenkort een presentator gaat worden bij de radio. Hey? Ja, daar ga ik een andere keer nog meer over vertellen. Ik ga nog niet klappen waar. Spannend. Ja. Nou, dat gaan we binnenkort uh, horen van jou. Uh, dankjewel, Cor, voor uh, dit bericht. De Veteranendag. Volgende week dus bij uh, Talassa. En wij gaan op naar het nieuws. En weer van uh, vier uur. En dan zijn we er nog één uur lang. De Zandvoort op zaterdag. Op deze zonnige zaterdagmiddag. Ik heb je er een beetje zin in? Vind je het leuk, Cor? Ik vind het hartstikke leuk. Mooi. Dan mag je blijven zitten. Ook het volgende uur. <lacht> Tot zometeen. A show with every